De toverfluit van oude Gerrit Gerrit, de pelsjager, was een vervelende oude man. Niemand vond hem aardig. Ieder voorjaar kwam hij uit de bergen naar de winkel in het dorp. Dan begon hij meteen op te scheppen over wat hij beleefd had en hoe slim hij wel was. Zien jullie die berg daar? riep hij. Ik ga alle dieren vangen die daar wonen. En als ik dan terugkom, willen jullie vast allemaal een handtekening van me hebben, omdat ik zo beroemd ben. Heb je soms een nieuw geweer gekocht, Gerrit? vroeg iemand. Wel, nee, zei Gerrit. Ik gebruik nog steeds mijn oude geweer. Maar ik heb uit een stuk hout een toverfluit gesneden. Iedereen begon te lachen. Ze zagen Gerrit al op zijn toverfluit spelen voor de wilde dieren. Gerrit wachtte tot ze uitgelachen waren en zei... ''Met deze toverfluit kan ik allerlei dierengeluiden maken. Ik kan een hert nadoen, een vos, een bever en noem maar op.'' ''Opschepper,'' zei iemand. Gerrit werd boos en liep de winkel uit. Even later zagen de dorpsbewoners hem de berg opklimmen. Na een hele tijd klimmen kwam Gerrit in een bos. Hij pakte zijn fluit en deed het geluid van een hert na. Al gauw kwam er een rood-bruin hertje tevoorschijn. Gerrit pakte zijn geweer en legde aan. Bang! klonk het. Maar Gerrit had misgeschoten en het hertje rende weg. Maar het hertje was niet het enige dier dat de toverfluit van Gerrit had gehoord. Ook een grote wilde boskat kwam op het geluid af, want die had best trek in een stuk hertenvlees. Maar toen hij in plaats van een stuk hert oude Gerrit zag staan, werd hij heel kwaad. Woedend liet hij zijn tanden zien. Gerrit kon niet schieten, want hij had nog geen nieuwe kogel in zijn geweer gedaan. Daarom pakte hij snel zijn toverfluit en deed het geluid van een leeuw na. De boskat schrok ontzettend en rende met grote sprongen weg... want boskatten zijn bang voor leven. Maar de boskat was niet het enige dier dat het geluid van een leeuw had gehoord. Ook een hongerige leeuw was op het geluid afgekomen. Die leeuw dacht dat een andere leeuw een lekker hapje had gevonden... Dat hij met hem wilde delen. Maar toen hij in plaats daarvan oude Gerrit zag staan, begon hij woedend te brullen. Oude Gerrit pakte snel zijn toverfluit en deed het geluid van een grote bruine beer na. De leeuw maakte dat hij wegkwam, want een beer is vreselijk sterk. Maar er was nog een dier dat het toverfluit van oude Gerrit had gehoord: een oude beer die wel zin had om een praatje te maken met een andere beer, want hij had al een week lang door het bos gezworven. De oude eenzame beer zag geen andere beer, maar oude Gerrit. Hij werd zo woedend dat hij in één grote hap oude Gerrit en zijn toverfluit opslokte.